Hebt u al gehoord dat meneer De Gruyter gesolliciteerd heeft bij de bibliotheek? Nee. Hij had bij u willen komen, hè? Ja. Maar dat wou u niet. Nee. Ik geloof dat hij zich wat erg heeft aangetrokken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Erg. De Gruyter is alleen uit op zijn eigen belangen. Ja, en toch vind ik het zielig. U niet. Nee. Ik vind het niet zielig. Nee, nee, nee. zo gaat dat niet. Hey. Ja, ja, ja. Dat is tegen de spelregels, hè? Hey. Zoiets kan ja, toch niet? mensen, er is koffie en er zijn broodjes. Ja, oké. zullen we wat gaan eten? Ja, amuseert je wel, zo te zien. Hou oh, je wel, hoor. Hé, hey, ik kom even bij jullie zitten. Lotje leg uit. Wat hebben jullie daar voor lekkere dingen? Zal ik dan eens even wat voor je halen? Eentje hoor. Salami, daar ben ik gek op. Komt ie noren? Galante man, hè? En lotje! Oh, kom, Kom. we gaan er verder draaien. te <lacht> Het moet weer. Ze kunnen hier geen rust. En wat is mijn rol?